De koninklijke familie bezit in totaal ruim 500 stukken grond en panden... blijkt uit gegevens van het kadaster die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om een oppervlakte van in totaal meer dan 500 hectare. Koning Willem-Alexander heeft de meeste grond... sinds hij afgelopen november landgoed De Horsten in Wassenaar kreeg van zijn moeder. Zakenblad Quote noemt de ruim 500 hectare van de Oranjes karig. Er zijn Nederlandse families die meer hebben. Zo bezit een 78-jarige vrouw uit Drenthe in haar eentje meer dan 4000 hectare. De vroegere directeur van de FBI, Comey, heeft schamper gereageerd op het omstreden memo dat de Republikeinen hebben vrijgegeven. Is dat alles, zegt Comey op Twitter. Verder noemt hij de inhoud van het memo oneerlijk en misleidend. In het document wordt de FBI beschuldigd van machtsmisbruik. Comey werd vorig jaar mei door president Trump ontslagen. Democraten zien het memo als een poging van de Republikeinen om hun president te beschermen. Veteranen met psychische problemen gaan de druk MDMA testen om te kijken of ze daardoor makkelijker genezen. MDMA is de werkzame stof die ook in ecstasypillen zit. Het kan remmingen bij mensen wegnemen waardoor ze makkelijker over hun problemen praten. Als de resultaten positief zijn kan MDMA samen met psychotherapie in 2021 een erkend medicijn zijn is de verwachting. Het weer. Eerst kan het plaatselijk nog glad zijn bij temperaturen rond het vriespunt. Verder veel wolken, ook af en toe wat zon en een maxima van een graad of drie. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Wakker van de ANWB. Er staan geen... U bent prijsbewust ja. als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Tobak leeft. Troch met groter grote paenop hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Tobak leeft bij ZFM. De academics en why can't we still be friends? Oud gegeven in toch weer een klein beetje een nieuw jasje. Het is uh, zaterdagmorgen, 7 uh, uur naar verloven. 9 uur. Wat gebeurde er door de jaren heen? En wij brengen je op de hoogte wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. In 1731 het Koninklijk Paleis in Brussel wordt ver, totaal verwoest door brand. Ja, dat is nog wel vrij heftig wat daar aan toe is gegaan. Andere dingen zijn, nou, dat uh, ja, Buddy Holly natuurlijk. Ja, op 3 februari 1959 komen de artiesten Buddy Holly, Richie Valens en GP... oftewel de Big Bopper Richardson om het leven bij een vliegtuig onder, onder geluk... En die, die dag is inderdaad de muziek en de geschiedenisboeken ingegaan als The Day the Music Died. Nou ja, dan weet je gelijk oh, welk nummer. Ja, dat is natuurlijk ook van Dom McLean. Oh, ja, dat is deze plaats volgens mij. <tie> Het gaat letterlijk over dat, wat toen gebeurde: dat hij daar nog geïnspireerd raakte. Deze Dom McLean. Ja. Een beetje in een appartement. Is American Pie, team. ging het ja. over het uh, vliegtuig Het was toen zwaar zeg waren aan het toeren. En uh, dat ging. In hele oude bussen ging dat. Dat je denkt. Jezus, moeten we daarmee vervoerd worden? In nou, 1959, hè? toen waren ja. de bussen gewoon ook. Uh, Echt slecht ook, ja. hoor. Dus het voer was slecht. En het had, uh, Buddy hij een, een transportvliegtuig geregeld. Toen zouden dus met z'n drie gaan. Eigenlijk zou Tommy Elsup meegaan. Uh, maar uh, uh, weet je, Frankie Valley? Uh, Frankie, nee, Frankie Vallens, Richie Vallens, die zou uh, ja, eigenlijk erachter blijven, die zou dan met de bus moeten. geven... heeft hij op deze Tommy Elsop ingepraat. Op gegeven oké, okay, we doen wel heads, weet je wel, een coin flip. Weet je wat oh, ja, weer Een ja, koppig ja. Dus een gegeven moment, jawel. Uh, Richie Valance mocht mee. En ja, dat had hij dus beter niet kunnen doen. En uiteindelijk uh, stortten ze dus met z'n drieën naar beneden. Nee, dat deze... was ook echt. De, de, die, de, de concert heette de Winter Dance Party. En ze zouden dus in drie weken 24 steden in het midwesten Wat, van uh, de. Ja, dat aandoen. Ja, dus uiteindelijk was het wel even lekker dat ze met het vliegtuig zouden gaan. Maar goed, de, de piloot had veel te weinig ervaring. En ging uiteindelijk gewoon maar op zijn gevoel vliegen. Terwijl hij, hij kon niet op de instrumenten vliegen. Dus ja, uiteindelijk stortte ze naar beneden. Hij dacht te klimmen, maar hij ging dalen. Dat is ook zoiets bizar. En Big Bopper. Ik had zoiets van, Big Popper, ja, wat voor muziek was het eigenlijk? Ja, hoe klinkt dat? Nou, een fragmentje. Echt oud, die jaren 50. Hè, dit? Big bopper Ja, precies je, als je die beelden erbij ziet, dat is echt uit de jaren 50 Echt schattig om te zien. Ja. Natuurlijk, Richie Vallant is bekend van Donna, maar dit ook is van hem. Richie Vallant. Ja. En het grappige deze Tommy Elsup dus ook een artiest die uiteindelijk dus het vliegtuig ongeluk overleefde. Omdat hij niet meeging, omdat hij dus verloren had met de uh, kop of munt. Die is uh, heeft hij uiteindelijk een, een restaurant geopend en dat heet dan Heads Up. Oké. Okay. verwijst dan ook dan weer naar die coin flip, Omdat hij daardoor... Oh. Het is oh. allemaal wel leuk. Dat is allemaal wel weer heel uh, terug. Maar ja. het is wel van dat je die ene stem net hoorde ook, van die Big Babber. Ja. Je doet ook heel zwaar denken aan uh, de, de, at The Talking Horse. Die manier die viespreekt, oh, ja. hè? Ja, ook een beetje die ja. tijd. Ja, dat is Graaf. nog weer oud voor me. Dat is de 40 zelfs, geloof ik. Ja, dat zou heel goed kunnen. Goed, wat gebeurde nog meer <coughs> door de jaren heen? Ja, in 1985, uh, daar, daar werd, uh, uh, weet Desmond Tutu werd geïnstalleerd. Oh ja, Desmond Tutu. Waar iedereen weet dat ze een plek in de zon ja, nee. mooi. Dat was toen mijn college tour, en toen deed hij van mooie uitspraken. Dat deed hij gewoon echt leuk. In 1978, Marcie Klein, de dochter van Kelvin Klein. Die wordt uh, ontvoerd door de babysitter. Geloof je niet, maar door een vrouw die haar dus gewoon meeneemt. En uiteindelijk uh, vraagt ze losgeld. Uiteindelijk hebben ze deze on deze, op oh, deze, op zitten, deze babysitter opgespoord. En toen zei ze, ja ik moest een opdracht doen van Kelvin Klein zelf. Als een soort mediastunt om wat meer aandacht te krijgen. Nou dat was gewoon grote bullshit natuurlijk. Dat was helemaal niet zijn opdracht van Kelvin Klein. Uiteindelijk heeft zij dus uh, alles terug uh, betaald. En uh, nou goed, heeft uh, gevangenisstraf gekregen. En deze man Marcy Klein is eigenlijk een hele grote ontdekker geweest... van heel veel comedians. Onder andere uh, Tracy Morgan, Jimmy Fallon... die natuurlijk bijna elke week of elke dag voorbij komt... te gaan in de wereld draai door met zijn stukjes over Donald Trump. Maar ook Seth Meyer heeft zij ontdekt in Saturday Night Live. Dus uh, zij heeft heel veel goede dingen gedaan... en doet nog steeds goede dingen. Ze is momenteel dus... Nou ja, het is een bijzonder jaar. Het is, ja, is vandaag haar vijftigste verjaardag. Zo, oh, kijk eens aan. Marcy uh, Klein dus. Goed, wat nog ja, meer? Vandaag is ook... Uh... Tien jaar geleden alweer, dat er een aflevering van uh, Peter R. de Vries... misdaadverslaggever... Peter <laughs> over de zaak Holloway... Oh, die trok 7 lang? miljoen kijkers. Echt? En want Holloway was dus de verdwijning dus op 30 mei 2005 hè, van Natalie Holloway. En uh, toen had hij dus 7 miljoen kijkers. Ongelooflijk. Nou, echt niet te geloven. Ik heb die afle aflevering zitten kijken. Het duurde maar, en duurde maar. En ook, zeg maar, die scène uh, dat die, uh, hoe heet die man ook alweer... die hem erin had geluisterd, die elke keer die ritjes deed in die ja, auto. Ja, die auto, ja, ja, ja. Het ja, ja. was ook een beetje, een beetje een gay moment in die auto met z'n twee. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ja. Ik ah. vond het een aparte televisieprogramma. Maar goed, hij heeft er wel een naam mee gemaakt. En ja, het ja, komt toch wel uit dat hij er wel iets mee te maken had gehad. Dat is wel duidelijk. Goed, verder was er ook iets met elektrisch licht, zag ik. Nou, nee, wat ik zelf ook nog had... is dat uh, de tiende toch werd gereden in 1954. En uh, de winnaar, Jean van den Berg. Nou, niemand weet om wie, wie dat is. Maar die uh, lijkt toch wel heel apart als jouw opa of zo... dan uh, die toch gewonnen heeft. Ja. Toch? Ja. verder in 1979... Uh, Joostus Swan demonstreert de eerste gloeilamp... met, ja. met gloeidraad van koolstof... Ja, Thomas Edison is wel leuk, maar die heeft het van hem dus overgepikt of ja. gekocht en verbeterd. Maar goed, dus in 1879 de eerste gloeilamp met kooldraad. En die is later verbeterd ja. en verbeterd. En het nou, wordt nu tijd om in een ander systeem. En daarvoor is ook wel mooi dat led, weet je wel. Ja, maar het is geweldig. Gewoon de, de gloeilamp is natuurlijk wel enorme vooruitgang gegaan, geweest in de, de, de geschiedenis van de mensen. En dat je s'avonds ook nog licht had en dat je ja. duistere ruimte kunt ver, verlichten, want... Uh, ja, zonder licht uh, ben je niks. Nee, en nu kon je gewoon in de grot je zeg maar, licht aansteken. En dan kon je zeggen, s'avonds laat nog wat handwerk doen. Ja, dat ja. is dat. Maar, dus dat uh, ja. is uh, goed. En de eerste zachte de landing op de maan door de Sputnik 9 van Soviet-Univers. De Loenik, de Loenik. Uh, uh, 1966, dat was toen nog een fanatieke reis, race. En wie gaat het eerst op de maan landen? En uiteindelijk was het Amerika natuurlijk. Dat is uh, ja, leuk om te weten. Goed, straks den verjaardagen hier bij Toebak Leuft. Is yeah. Try, try to figure out what it all means. There's the sunset song. er uh, was het nog meer zo'n plaat. Ik weet het al niet ook zo lang geleden. Dat was echt begin jaren negentig, volgens mij. Teller van Texas hier, kwart over negen. Met je grijsachtig zand wordt. Helaas. Ja, het is niet echt heel mooi weer. Maar je kan niet elke dag feest hebben natuurlijk. Goed, we hebben vandaag de verjaardag voor je uitgezocht. En uh, een oude die al van ons heen is gegaan, is dus door Dennis Edward. Onder andere van de Temptation. Hij is de dag voor 5v70 zou worden, is hij uh, overleden. Dat is heel erg triest. Je kent hem natuurlijk van deze plaat. Met Sita Garrett. Wat een eng clipje zit erbij. Oh, wat een enge kerel gewoon. <lacht> maar goed. Ja, je herkennen hem meteen van de Temptation Pop. Was de Rolling Stone. Mooie stem ook deze, deze vent. Had die... Goed, wie nog meerjarig zijn? Uh, ja, dan val je stil. 1945, Willeke Alberti. Oh. Wilk al Betty. Ja, het wordt vandaag 73. Ik ja. had niet eens dat ze veel ouder was. Maar... Ik was gisteren op een, een crematie. Ik denk, hij, hij zou toch niet gedraaid worden, hè? dat waren. Maar die is niet van haar. Die... Is die niet van haar? Nee, die is van Mieke Telkom. Oh, die is van Mieke Telkom. Oh, ik dacht dat zij heeft geschreven. Wat ken is klassiekers. Nou, ja, ik ken deze wel van uh, Willeke Almero. is voor jou Geld van Omi Jan? Dat was het vroeger vond ik dacht, wat, wat een leuk verhaal is dat, zeg! Wat grappig wat een, wat een leuke oom is dat, zeg. Ja, nou maar ja. ik vond haar altijd wel erg leuk als Marleen Spaargaren. Oh ja. ja in de, ja, ja. de kleine waarheid. De kleine waarheid. Ja, dat vond ik erg leuk. En verder zou jarig zijn geweest. En het, is het is mijn uh, branche, weet je, dat heel veel mensen denken, nou, lekker boeien. Maar uh, Alvar Alto zou vandaag jarig zijn geweest. Hij is natuurlijk al overleden in 1976, hij was toen 78. Hij heeft heel veel... Uh, Huizen ontworpen, gebouwen, eh, openbare ruimtes dus heeft hij ontworpen. Ook heel veel bekende eh, stoelen en tafels. En het bekendste krukje, misschien van Ikea. Dat is namelijk zo'n heel bekend krukje: vier van die poten. Hij is daar heeft de grondbeginselen voor bedacht. Want Ikea heeft dus aan hem gepikt, zeg maar. En dat waren toen drie pootjes. En je de, de pongpyeong-stoel. Die heel veel mensen in de slaapkamer hebben staan. Die houtgebogen eh, stoel. Met gewoon een eh, kussen erin. Dat is eigenlijk ook een beetje bij hem ontstaan. En het mag is natuurlijk wel dat de oprichter van Ikea... deze week op 92-jarige leeftijd ook overleden ja. is. Dus uh, het valt een beetje samen. Deze Alvar Aalto, echt bekend van design meubelen. Goed, wie nog meer jarig is? Ja, vandaag is ook de Melanie Safka is, uh, jarig. Zij is van uh, Beautiful People. Oh ja. En uh, dat gaat dus inderdaad mijn uh, Jolanda-keuze mijn, uh, worden voor vandaag. En zij is uh, van 1947. Oh. Dus uh, uiteindelijk is zij dus uh, dezelfde dag jarig als Koos Albert... Ach, wat een leuk setje, Samen. Wat een leuk setje. Ja, Koos ja, Olbers is vandaag jarig. Nou, van haar zou ik die foto niet verscheuren, Wel, dan ja, nee. Ik wil geen foto van nu, maar dan van vroeger, hè? Ja, dat was heel etherisch. Wel, uh, ja. ja, op z'n gitaar. Ja, echt, uh, je denkt Bob Dylan hoort erbij en zo. Dat soort, uh, dat soort dingen, idee krijgen erbij. Goed, ja. verder die vandaag ook jarig zijn geweest. En dat spreekt tot iedereen zijn verbeelding. Dus deze motherfucker natuurlijk. Johnny Kitsa Watson. Ook alweer van ons heen gegaan. In 1996 was hij nog maar 61 jaar oud. Oh, wow, eigenlijk... dit, ik wel, dit, dit kan ik ook wel de landen keuze maken. Ja, dus het is wel leuker, hè? He? Kan deze maar doen dan? Ja, ik vind het goed. Op elk jaar begon hij al met gitaar spelen. En uh, eigenlijk wilde zijn vader liever dat hij piano ging spelen... maar hij werd door het duivelinstrument geïnspireerd. En uiteindelijk kreeg hij, oké, okay, je krijgt die gitaar... maar geen duivelse muziek, hè? Toen begon hij dus met blues. En uiteindelijk ging hij dus uh, funk maken, deze... Uh, ja, Johnny Kietzo Watson. Nog, nog even een klein fragmentje dan nog van de, deze... Kijk, hoor, ik heb nog eens voor mij een stukje van... Uh, of niet, ik dacht nog eens... Nee, ik heb uh, alleen een stuk van Real je. maar straks krijg je die je landenkeuze... en dan krijg je deze hele plaat te horen... Goed, diegene die ook nog jarig is, is Johnny Bristol. Hij oh, is trouwens ook niet meer onder ons. Hij werd 65 en overleed in 2004. En Johnny Bristol keer van deze plaat. Dat is ook een mooi negro, dit. Heerlijk. Hang in om, baby. Hij schrijft wel iets voor Motown. En uiteindelijk voor CBS, CBS Records, MGM Records. Daar heeft hij allemaal voor gewerkt. En uiteindelijk in 2003 uh, werd hij beschuldigd van een Mitoetje. Echt? Ja, toen had hij toch wat dingen gedaan... dat uh, dames niet helemaal konden waarderen. Uiteindelijk werd hij van vrijgesproken... maar er werd een zo'n soort smet op zijn uh, blazoen. blazoen. blazoen ja. Dat hij daar ja. niet helemaal, uh, zeg maar in zijn carrière heeft overleefd. Dus dat is wat vrij oh, triest. Ja. Goed, nou, één ding wil ik nog noemen. De, uh, Dave Davis, hij is van de, de Kings... Uh, die is 71 geworden Hij is de uitvinder van de hardrock, uh, vertellen ze. Omdat namelijk, hij had een nieuwe gitaarversterker gekocht. Hij ging erop spelen en toen dacht hij van... oh, wat een saai geluid en het klinkt ook zo clean, zo helder. Ik wil iets ruigs. En toen met een scheermesje ging hij in de speakers van die gitaarversterker... Ging hij kloten. en toen dacht hij, hé, hey, dit klinkt eigenlijk veel vetter. Dus toen uiteindelijk op die manier heeft hij zeg maar, een, een, een nieuw soort sound heeft hij gecreëerd... En ik zit even te kijken, ik had die sound ergens uh, neergezet. Heb je een momentje wat echt, als je dat hoort, dat is echt even vet om te horen, gewoon. Ik zoek hem even op. Oh ja, hier heb ik het. En er is dat is niet zo dan. Er is geen pomp Precies, ofzo. rustig aan. Nee, dat zeker niet. Maar goed, dan hoor je even wat hij nou precies bedoelt. Dat vette geluid. Hij heeft letterlijk gewoon de speakers stus, stuk gesneden om dit te, geluid te krijgen. Girl, you're en ze zeggen ook dat hij zegt, maar de uitvinder is van de hard rock metal... door dit ja, stuk te maken in die gitaarversterker. Dus, uiteindelijk, misschien nog bijzonder... Mary Carlson wordt 104 jaar oud vandaag. Ze is een Amerikaans kindsterretje. Ze is bekend van de Wapos uh, Studios. En ze heeft met allerlei bekende sterren toegewerkt. En ze is toen al gestopt in 1943 met haar, haar carrière. En als je haar naam googelt op YouTube... krijg je een interview van vorig jaar... En dan komt ze zo goed, scherp uit de verf. Denk ik, wauw, toen was ze 103 jaar oud. 103. 103 okay. en nu is ze 104. Jezus, dat zijn echt uh, krasse dames gewoon. Uh. Goed, dat zijn zo de verjaardagen. Ja? Jazeker. Uh, Al interessante gats. Uh, dan start ik nu een muziekje. Jawel. Precies. De simple minds. Ik zal straks binnenkort wat nieuw werk van de serie afhalen. Dit dus hebben we al een paar keer gehoord en we willen nog meer verrast worden natuurlijk. Magic. Words. Yeah. Toebaklijft op de Radio 1 natuurlijk. Uh, Magic van de Simple Minds. En het uh, hele album zit, is wel weer een beetje terug naar de jaren zeventig. Veel synthesizer en ook een beetje ontoegankelijk. De rare muziek ook wel. En ik kan het altijd wel waarderen als mensen weer eens wat anders proberen dan uh, het ge -acten. Nou, straks doe je andere keuze. En we zitten nog even te kijken welke plaat we dan van, uh, uh, weet het, Johnny Guitar Watson gaan draaien. Of voor het The Real Motherfucker for You. Of wordt het toch Eend a Bitch. Is ook nog een uh, derde bitch. is Dat misschien ook nog. Gaan we even. Oh, uh, uh, hedding yeah. doen, of uh, hoe noem je het nou? Flipping? Yeah. Flipping, Flipping, ja. Coins. Dat, uh, flip, head flips. En dan ga ik een biertje drinken bij Tommy uh, Elsup, geloof ik. O, het uh... was het. Nee, goed, het is uh, ja, vijf minuten voor half tien. En uh, vandaag in de krant. bendes moeten een zware straf krijgen, vindt uh, Grapperhuis. Die heeft gezegd, nou, dat is ook na die afrekening vorige week vrijdagavond, was het geloof ik, in Amsterdam, Osdorp. Ik weet niet precies waar het was, het, op een gegeven moment dat is wel een beetje maf. Eerst in het ene, eh, eh, noem je dat nou, clubhuis werd, was er al geschoten. En uiteindelijk eh, was die jongen eh, gewond geraakt, maar had het overleefd. Nu zat hij in een ander clubhuis en toen kwamen ze weer naar binnen en toen schoten ze weer. En nou, ik denk echt, die jongens moeten bijna gescreend worden om zich maar ergens in een clubhuis binnen te mogen. Want ze brengen allerlei gais met zich mee. Maar nu willen ze dit soort bendes, als ze opgepakt worden of als ze lid zijn van een bende, willen ze hogere straffen gaan geven. En dan niet zes jaar. Maar dan meteen tien jaar. Hoop het daar. Ja, ik weet niet. En zelfs uh, hoor ik afgelopen week ook dat ze uh, vrouwen willen aanspreken. op het feit van, het is best leuk hoor. Het is best stoer. Zo'n uh, hele stoere man die met geld loopt te zwaaien. En met wapens en zo. Maar neem dat nou niet als vriendje. Als man. Dat neem een schaker of zo, weet je wel. Maar ze spraken echt vrouwen aan. Zo van, het hoeft geen stoere man te zijn. Echt niet is echt... Nou ja, ze hopen op die manier dat mannen stoer ook denken... Stoer is uit. Stoer is uit. Dat mannen en, uh, denken, ik doe het niet meer, joh. Ik bedoel, ik ga schaken. Het is ook stoer. Hè? <laughs> en ik bedoel... Want dat zie je steeds vaker, hoor. Ik, ik kijk wel eens mee met uh, filmpjes van mijn, uh, van mijn kinderen. Is er weer een of andere man met zijn geld aan het waaien, weet je wel? Van, uh, nou, ik heb vandaag even gewerkt. Ah, binnen een job, zeggen ze dan, weet je wel. Ja. Dan denk je... En? en? Ja, het gaat over niks, maar even met het geld waaien... of geld in de lucht gooien. En waar het vandaan komt, ja, weten ze dan niet. Ja, maar zoeken toch een, een, een veilige haven... om uh, een nest te maken en kinderen te krijgen. <laughs> een veilige haven. Ik vind hem wel leuk, ja. Een veilige haven <laughs> om een nest te maken. Echt, dat je denkt, ja, ja dat is een veilige haven hier. <laughs> en nou dan denk je, oh, dit was ook weer niet de bedoeling. nee. <laughs> Hey, heb, we hebben nu heel veel geld verdiend op een, een of andere manier. Dat je denkt, van ja, ja, heel veilig meneer. En nu moeten we ons huis flink gaan ja, bouwen. Nou, het is wel een man die jou beschermt dan. Ja, jou, ja precies. Ja. Ja. Ja. Maar als je, het ja. is voor anderen. Veilige avond, vrij gevaarlijk. Maar, ja, okay. je denkt van, wat is dat nou voor een ding? Nou, dan ja, moet jij eens opletten wat eruit komt. Oh, loods komt eruit. loods, Ja, heel veel lood. Yes, yes. Nou, Schapperhuis, ik weet niet of het werkt, maar het is weer een, ja, het is een poging. En het, uh, het levert heel veel geld ook op, hè? meteen ja. uiteindelijk. Als je boetes er ook nog overheen maar, gaan gooien. Maar de Arbo, uh, die, die vindt het wel erg moeilijk hoor, voor mensen die uh, zulke beroepen hebben. Want het is niet, technisch zit het niet goed in de gevaar. Nee, nee, dat is, is waar. En Want uh, je ziet het ook, ik heb hier ook een bericht over... Ja. Uh, een onderhoudsmonteur. Die was de afgelopen het werk op de Nijverheid Single in Breda. En die heeft dus een hamer gegooid tegen het been van een dief. Ja, ik denk dat hij gaat de armen op aanspreken. Want nou dat ja. kan toch niet? Nee, dat is... Ja, ja, ja, dat is echt... Ja, maar die dief die, ging, uh, die, die, die, die had hem dus uh, de monteur bedreigd. En aangevallen met een mes. Terwijl hij zijn spullen in de auto zette naar een klus. En daarna pakte zijn aanvaller de telefoon... en andere waardevolle spullen van de man uit de bestelauto. En dus toen hij dus weg En dan gooide die monteur echt keihard uh, zo'n ja. hele grote zware hamer... Waardoor de dief viel en gewond raakt. Dus hier, dat zijn helemaal gevaar oh, in het vak. liet hij de gestolen spullen vallen. Nou, De politie is dus op zoek naar de man. Heel donker gekleed, zwarte muts en donkere sjaal. 1,86. Dus wel een oh, lange dief. Ja, ja dus een, Ja, klopt. <laughs> Eén, nou, 1,86. Ik was ook altijd 1,86. Ja. Had ik donkere kleding laatst? Nee, oh, ik... god. Ben je 1,86? <laughs> ik was 1,86. Mag ja, ik, ik even mijn kleding uit en even of ik een blauwe plek heb? <laughs> ja, ja, precies. <laughs> Dat laatste is wel heugs, ik heb het Ja, dat is, uh, precies. Het is, uh, is volstrekt onjuist. Dat gaat niet gebeuren. Niet? Nee, oh. nee, dat kan je, kan je natuurlijk, ik zal zeggen. Uh. Wegwezen. Maar nou, nou, je goed. hebt ook zo'n leuk plaatje van uh, Get Off Your Clothes, Let's Take Me Higher. En dat zat ik ook, ik even terloops te zingen, want dat was een hit. Ja? En toen zegt de, staat een collega buiten te roken. En die loopt zo naar mijn fiets, zegt hij: vandaag, ik vind het een beetje te koud nu. Ik denk, hè, wat zeg je nou? Maar oh, kijk. Ik had helemaal niet in de gaten dat ik dat liedje aan het zingen was, weet je wel. Zo ja, grappig. Ja, dat, is, ja dat, dat zeg ik nou wel. Ja, dat, ja, het is ook een mitoetje, een beetje. Ja, eigenlijk wel, het is een soort Mitoetje. Een beginnetje van een Mitoetje. Ja, net als die meisje die dan op de dans staan uh, mee te zingen. en kon een pakje in die S. Ja, dat kan gewoon Ja, dat is ook niet denken van, ja, niet nadenken. Ja, Goed, straks he. de Zandvoortse bericht naar het volgende plot. En er is weer een hoop gebeurd. Er is ook weer een stelling gedropt... Die neem ik ook even op. Onder de look. I cut off my head. On my cheated tongue. I can't think straight. And my mouth is numb. Don't shut your eyes. Till we fade to black. Cause maybe this time. The good stuff can last. You rub me over. Ja, fijne muziek hier op de zaterdag. Het is Zandvoortse berichten. Alweer vijf minuten over half uh, tien. En dit is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ik zit even te kijken. Ja, de Watersportverenigingen Zandvoort... Uh, waren uh, de, de, de WVZ... ...waar de voorbereiding vorige week voor de Ripstart New Year's Surf al afgesloten. Het, was natuurlijk, het waaide tekort. En nu, uh, het waren niet gunstige omstandigheden. Ik zei toen al, het is wel maf, het heeft pas alleen heel hard gewaaid. Toen hadden we het eigenlijk gemoed, want toen waren het misschien weer een beetje te hard. En nu is het dus voor deze, dit weekend is georganiseerd... ...deze uh, windsurf uh, dudes die dan op het strand uh, rond gaan lopen. Het zal iets voor Marcus zijn, die is toch ook zo'n surfer? Ja, ja. mij wel. Dus, nou, uh, nou, Mark, als je luistert. Ja, ga er even heen. Dus dat is uh, Ripstar, Snow and Surf uh, Travel and Holland Surfing Association. Heet iedereen van iedereen hartelijk welkom. En uh, nou ja, gaat beginnen. Waar is het eigenlijk? Op het de strand. Uh, volgens mij bij de watersportvereniging, daar zou je moeten zijn. Je ja, okay. hebt daar een heel grote hong, dus, uh, ja, okay. ik neem aan dat het vanuit daar gaat ja, okay. gebeuren. Ja, oké. dat is makkelijk te financieren. ik, ik, ik uh, rijd er nou, naartoe, maar waar moet ik zijn? Uh, bij de watertour ga je dan de boulevard op en dan uh, nog een stukje door heb je een, een groot flat in je linkerhand... en dan aan de rechterkant, uh, bij het, op het strand natuurlijk, hè, uiteraard. Ja, natuurlijk lijkt me logisch. Ja. Hè, maar maar ja, het denk... wordt wat drukjes nu, want uh, dat is ook zo'n soort bericht die niet in de krant staat. Maar we zijn nu uh, begonnen met opbouwen, de strandtenten. Echt waar nu ja. alweer? ja. En, nee. ik, maar gisteren was het? nee donderdag liep ik langs het strand en het was onwijs hoog water en dan denk ik van wow en uh, dan zag je al wel dat bij uh, dan moesten die stenen dus weer onder het zand vandaan halen ja. maar dat was gewoon echt een meter lager hè? dus uh, niet dat die stenen gezakt zijn maar er is gewoon een meter zand opgewaaid ze dus hebben echt flink moeten uh, bulldozen of hoe je het noemt uh, ja, ja, graven. Uh, om die hele zooi weer uh, allemaal gaal te krijgen en dan uh, moet je nagaan wat een zand tussen uh, steeds meer opwaait en zo. En, uh, en dat de zee wel weer verder komt... omdat het uh, daar dan weer lager is. Hè? Nou ja, op zichzelf vind ik het wel uh, go goed om te horen... dat er weer meer zand ligt. Want normaal hoor, had het allemaal zand wegwaait... en dat we de dijken verliezen. Ja, maar dat dat de dus, als, de zee, verliezen. als de zee afkalt en echt tot aan de, uh, de, de opgang komt... dan wordt het echt gevaarlijk. Maar ja. ik vind nu nog steeds nu met die stormen en zo... als jij daar uh, een strand van hebt... met al die stoelen en toestanden... Nou, dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat. Ja, het lijkt maar... me altijd een verontrustend iets. Dat je iets op het strand hebt en je denkt, het water komt omhoog. Wat spoelt er mee en ja. wat spoelt er niet mee? Maar en, uh... ik moet zeggen, ik heb erg veel zin in de zomer. Dat is het ding wat zeker is. Nou ja, goed, het wordt vanzelf steeds warmer. Ja. Wie, wie niet zo'n global warming, zeggen ze altijd. Nou ja, we hebben nog geen, steeds geen uh, stedentocht gehad. Nee nee, nee, nee, Gisteren weer in de door weer een heel lang verhaal van Buma erover. Mijn God. Goeie. Ja, ik had nou, het leuk. Ik het kan over iets iets echt interessant hebben. De opdracht van team handhaving is volmaakt. Dat was de stelling van voor de gemeenteraadsverkiezing 21 maart. Gaat het allemaal gebeuren? En elke. Een politieke partij kan daar zijn daar zegje over zeggen. Nou, eigenlijk bijna alle partijen... alle politieke partijen waar het er over is... nee, de handhaving is niet, vol, is niet volmaakt. Het is, ze zijn wel goed bezig natuurlijk. Want volgens mij is Zandvoort een van de weinigen... die ook met elkaar communiceren. Als uh, bijvoorbeeld uh, een groep jongeren zich misdragen... dan wordt het meteen doorgegeven aan de volgende beveiliging... in een andere horecagelegenheid. En zelfs als mensen aankomen lopen... Uh, ze gaan Zandvoort in om uit te gaan... en jongens zijn een beetje boldaardig... worden ze ook al aangesproken van tevoren... Volgens mij was Zandvoort daar echt wel een koploper in. En dat is natuurlijk, dan kan je het volkomen in plaats van dat je het achteraf uh, moet gaan genezen. Dat is ook zo. Maar het is nog niet volmaakt, zeker niet. Oké. Okay. <lacht> kan altijd beter. Kan beter. Um, ja. Uh, dwars door het uh, prachtige duingebied tussen Haarlem en Zandvoort loopt dus een drukke spoorlijn. Ja. Maar uh, ja, overstekend wild en vlindertjes en zo die naar de overkant willen. Uh, daarvoor wordt dus weer nog een nieuwe natuurbrug aangelegd, zodat de dieren het spoor veilig over kunnen. De naam van het ecoduct over het Spoor is Duinpoort. Ik had het noemen Duinspoor, had ik het nog genoemd. Maar ja, okay. ja dat was... het is het sluitstuk van Natuurbrug overweg en spoor die straks het Nationaal Park Kennemerland met de Amsterdamse waterleiding duinen zullen verbinden. En hierdoor ontstaat dus echt een aaneengesloten duingebied. En het schiet al behoorlijk op en het levert ook mooie plaatjes op. Kijk, dus dat is wel weer leuk. Dat is goed. Uh, dieren kunnen nog heel Nederland straks overal komen. Ja. Nou ja, dat slaat misschien een beetje door, maar het zou kunnen. Goed. En hebben we nog een beetje een agendapuntje. Ja? Uh, er is een bijeenkomst in uh, Hotel Faber. Ah, goed. Over uh, het gaat nu die, uh, van de wabbelwagen, Het heet Zandvoortse Bijnamen. Op 3 maart wordt de digitale presentatie uh, herhaald. En ik zie hier eigenlijk geen datum wanneer het nu is. Ik neem, ik neem aan van komende week. Maar je toegang bedraagt 5 euro, inclusief twee consumpties. Is dat? Moet je nagaan. Ja. Reserveren kan via Marcel Meijer. Uh, of, uh, of een mail naar info at Of de uh, bel 06 1383 7000. En uh, ik had nog een andere. Uh, een van de volgende week is het ook kindercarnaval in de krocht weer. Oké. Okay. Dus dat is ook wel weer leuk. Ja, kijk even wat je aan gaat trekken dan. Ik vind het altijd wel als een soort thema, is, denk ik altijd. Van, uh, ja, wat moet ik nou aan? Ik het thema is Trump, denk ik. Trump. Proberen met zo'n pruikje en zo, altijd leuk. Altijd grappig. Kijk of je de hele, ja, de, de hele de democratische partij. Nee, de, de, de Republikeinse partijen. Uh, ik kan uitbeelden. met ja. carnaval. Dat zal grappig zijn. Ja, nou, toch? Zandvoortse ver... berichten. Precies. En uh, volgende uur hebben we natuurlijk veel meer Zandvoortse berichten. Maar dat laten we over aan onze collega's. Nou, het is nu tijd voor die landenkeuze. En we ja, we wil je, we landenkeuze. je bent toch maar blijven hangen gewoon bij Real Motherfucker for you. Nee, niet Motherfucker. A real Motherfucker for you. Okay, dus, Oké. Weet je nog, dat waren tijden hoor. En toen werd er nog goede muziek gemaakt. We hebben lekker op gedanst hoor, vroeger. Ja, zeker. Uh... Samen met Tom Brown Funk en voor Jamaica waren dit de klassiekers natuurlijk. En het is wel grappig als je de hoes mm -hmm. bekijkt van deze LP. Mijn god. Hier zit die zit in een of andere zelfgemaakte cross, noem ik dat dan, weet je wel. Zo'n zo wagentje op kinderwagen. Hij op kinderwagen, Het zit op een kinderwagen gewoon. Ja, daar zit hij dan in. En volgens mij hangt zijn moeder daarachter. Ja. En dat, nou, dat is net een soort, ja, kinderwagen eigenlijk. Een grote kinderwagen. Nou, dit was de bekende. But the price ain't right. <laughs> ain't that cold? Be a downside cheaper. Yes, it would. Started riding the bike. Huh. Listen. They're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying. Poor baby, they know what that stuff is. Rinse gone up higher. Yes, it is. The parents line I'll meet you tomorrow Lord, it's a real mother fire.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 The Real Mother For van Johnny Kito Watson. Zou vandaag jarig zijn geweest, maar hij overleden in 1996. Toen was hij nog maar 61 jaar oud. Begonnen op de piano en uiteindelijk kreeg hij een gitaar. Maar mocht hij geen duivelse muziek maken. Toen ging hij blues maken en uiteindelijk ging hij funk maken. En daar werd hij natuurlijk ook razend bekend mee. En onder andere 1 derde Bitch is nog een grote hit geworden. Maar vooral op de albumstukken heb ik heel veel gedraaid. Want dit keer, je dan nog even. Je denkt wel even iets anders wordt. Maar de albumstukken zijn ook echt funky funky. Elmond ja. en dat lekkere gitaarrilopje van hem. Ja, het heerlijke nu met het uh, hele internet is dat je zo'n uh, zo LP gewoon even aanklikt... en je kan hem gewoon even lekker luisteren, ja, weet man. je? Dat is toch wel helemaal hey man, helemaal uh, geweldig. Langs spelplaten kunnen allemaal uit de kast vandaan. Ja, inderdaad. En die kan je nog verkopen aan uh, audiofreaks. Kijk even in de catalogus wat ze waard zijn. Nou goed, het is er weer tijd voor het. In uh, Pux Punx wani. Wat? Dat is in Pennsylvania. Dat is een heel klein dorpje. En daar doen ze Roundhawk Day. Oh god, is dat ah, ah. vandaag? Dat is vandaag. Oh, uh, ja. En uh, daar doen ze al 132 jaar. hè? En wat houdt het nou precies in? Nou, een soort marmot is dat. Ja, een grote marmot. Die doet zijn winterslaap. En die zit in een soort huisje. Holletje. In een boom. En er is één man... Die zorgt dan de hele, de hele tijd voor hem. En uiteindelijk haalt hij hem dus uit zijn holletje vandaan. En zet hij hem dus neer. En als hij dan zijn eigen schaduw ziet. Dan wordt het slecht weer. En als hij zijn eigen schaduw niet ziet. Dan wordt het mooi weer. En uiteindelijk wordt hij dan weer eens een holletje gedaan. En dan gaat hij weer door met slapen. En daar is dus een gekte omheen ontstaan. Iedereen gaat daarheen. En iedereen gaat daar. Ja, er spelen beentjes. Er uh, optredens. En iedereen vindt het geweldig. En eigenlijk iedereen denkt. Als je Groundhog Day noemt. denk je. Oh, Bill Murray. Dan krijg je de film. Maar het is dus een echt gegeven. Het is dus echt iets wat, wat uh, al 132 jaar wordt gevierd. En uh, nou, het is een bijzonder iets. Een, een, een, mormot, een grote mormot die dan probeert. Uh, nou ja, die zijn eigen schaduw ziet. En dan schrikt. En dat schijnt dan uh, iets met het weer uh, te dan maken hebben. Zo. Weet je ja. zo, en dan gaat hij gauw zijn holletje weer in. Van Ik nou, ja. uh, tot over zes weken. Ja, en dan is hij <laughs> weer een tijdje in. Uh, Groundhog Day. Veel, veel colors. Het is een ponks, Soutani niet Ja, het is echt geweldig gewoon. Elke dag komt hij dan, zeg maar, uh, loopt hij zeg maar, van zijn hotelkamer... loopt hij naar het stukje wat moet, uh, waar hij verslag van moet geven, deze... Uh, Journalist. En dan komt hij dus een verzekeringsman tegen. En elke dag zegt hij hetzelfde. Nou ja, hij probeert van alles om van die man af te komen. Maar elke week staat hij daar weer natuurlijk. Want hij zit vast in één dag. Want ja. dat is zeg maar het idee. Dat is dit. dan wordt hij uh, woest uit zijn slaap gewekt. Ge oh. Wie? Ah, je bedoelt de, de, de mammot? Ja, ja Jacob, ik vind het de ook de een flink beest, ook, die mammot. Ja, het is een flinke mammot. Ja, ja, uh. ja, het is dus, uh, er lopen twee verhalen door elkaar. Je moet weten dat je hebt een, een verslaggever die doet de verslag van Groundhog Day. En die zit vast in die Groundhog Day. Nou goed, dus, als je die film nog niet oh, gezien film. hebt. Oh, je hebt het over die film, ja. weer. Ja, natuurlijk. Nou, okay. daar, uh, nou, het daar ging, op, je... ging ook over het weer. Hè? Dus, ja, het ging over het uh, weer. Ja, daarom. Ja, het is ja. echt een oud -bol gegeven met ontzettend veel dingen eromheen. Waardoor het leuk wordt, optredens, uh, uh, verkleden en nou uh, ja. En nog wat. Goed, nou, eh, de, heb je nog een beetje last van de griepgolf gehad? Eh, Want ik hoorde iedereen erover praten. Nou, ja, maar je loopt van de, de, de die, hij, die griepgolf gaat al volgens mij vanaf begin november of zo, hoor. Want dat, dat gaat maar door. Ja, het schijnt dat Nederland zich nog nooit zo slecht heeft gevoeld. Nou, ja, ja, dat zal wel. altijd wel leuk om er even over te praten. Wat echt helpt tegen beginnende met ja, keelpijn. ik weet het wel. <lacht> is luisteren naar Toebak leeft. Ja, ik kijk. We ook meteen met een mopje muziek. Echt zo zoet deze plaat dat het, die keelpijn verdwijnt gewoon. Dat is echt zo heerlijk. Jet Rebel, het is een laatste CD. Watch out the girls, it's a wooden house. My bad, is a painted mouse. I drop my keys, it's a lovely sound. You drop your as I get around. Pick the bigger picture on the paper list. Don't you know where Cause I never Jet Ramble. Ah, oh, leuke gooster. En regelmatig kwam hij de wereldraad door. Hij ging, je, ging je gitaar spelen boven de tafel staan. Hartstikke idee. Wat een solo. Want de toen voor mij Prince naar of zo. Ja, die man kan gitaar spelen. Maar goed, hij heeft ook wel zijn zo'n probleempjes natuurlijk. Dat is uh, altijd wel weer lastig. Maar goed, als je ergens zo fanatiek mee bezig bent, ja, die kan niet alles doen. Dan mis je soms iets anders. Dat, uh, dat heb ik ook wel. Ik heb ook op het werk bijvoorbeeld een jongen die dan wel handicap heeft. Maar die zit dan wel achter uh, een, een, een bord, grote uh, schaakbord, zit hij. Zit de schaak in de pauze. Die zit in eens eentje te schaken en dan zit ik denk ik, wat de fuck. Hij doet het nog goed ook, joh. Ja, ja. ja, zo gefocust daarop. Dat die andere dingen weer niet kan. Nou nee, goed. Heb je pas alleen nog gezien die uh, documentaire over die schaker? Dat die vanaf jongst nee. af aan gevolgd werd. Ja, nou, het is echt bizar. Gewoon dat hij uiteindelijk gewoon twintig uh, schaakleraren verslaat blind, hè. Dan zit hij met een, uh, met een blinddoek om. En dan er er zitten die uh, leraren. Er wordt gewoon leeg gezegd waar uh, ja. het schaakstuk heen gaat. En dan zit hij bord 3, drie, schaak 3C drie en dan uh, bord 4. En dan doet hij allemaal schaak. en uiteindelijk schaakmat. Ja, schaakmat, schaakmat. en die de leraar staat erachter en zo Wat, fuck, wat dat is, het is zo challant dit? Hè? Ik, niemand gaat van mij meer les nemen nu natuurlijk. Hè? Dat ja. snap je wel. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb gewoon... toevallig een uh, nieuwe collega. Want ik, ik werk nu in Haarlem. Ja. En uh, die man, die, uh, die, de kwam er, van de week kwam er een, iemand, een stagiair. En die zegt, ik ken je ergens van. Maar die, heeft dus, die collega heeft dus het les gegeven op de lagere school waar die, uh, okay. waar die jongen dan uh, zat. En oh. die, die denkt, van, zoveel heeft hij toch indruk gemaakt toen. <laughs> ja. Maar ja, ja. Die, die, die doet ook mee bij Tata Steel en zo. Dus uh, ja. Okay. Nou goed, je hebt een, een Amerikaan, 58, ja. na 40 jaar cel nog vrij. Ja, ja de, huh? hij was, uh, hij was uh, vrijgekomen na die bijna 40 jaar onterecht in de cel heeft gezeten. De, de Malcolm Alexander, hij is nu 58, hij werd dus in 1979 tot levenslang veroordeeld voor verkrachting. Zo, Nou, dat is uh, de alleen allererste. verkrachting dan? Ja, daar ben ik ook verbaasd dat over. bizar, ja. Maar ja, hij was natuurlijk toch wel uh, een zwarte man. Oh ja. En misschien had hij daarom extra uh, aangepakt. Ik heb geen idee. Maar hij hoorde met een brede glimlach op zijn gezicht aan... hoe de rechter zijn vrijlating verordeneerde. En iedereen was helemaal blij, familie, vrienden. En uh, nog een twee uur later liep hij dus uh, uh, als een vrij man de gevangenis uit. En hij zei ook van, nou ja, uh, ik wil eerst... I want to eat something home cooked. een beignet of coffee my mom used to make. En oh, die kan tegenvallen nu, zal wel ja. You cannot be angry, There's not enough time to be angry, dat zei hij. Dat oh is heel wijs. Oh, god Heel wijs. Hij is, hoe lang is hij, hoe oud is hij nu? 58? Hij is nu 58, dus hij, hij was 18. Daar wordt president. Misschien, ja. Ja, wordt president. Als je zo mild kan zijn... Ja, ja net als Nelson Mandela, die was ook... Okay, ja, ja. ja, dat je, gewoon, dat je zo ja. mild kan zijn, Van je kan, je kan boos zijn. Ja, maar onderzoek heeft dus uitgewezen dat de bewijsstukken... schaamharen die op plaatsen ligt waren gevonden... Dat ze niet van Alexander waren. Dat hadden ze toch ook tien jaar geleden ook al kunnen doen? Ja, dat was toen ook al redelijk actief. Uh... Ja, ik ben ook benieuwd of hij nou echt ook een, een, een schadevergoeding van de, van de staat krijgt. En uh, degene die hem dus uh, zijn advocaat, die, uh, die, daar, die zal dan wel uh, denken van nou, daar ga ik zo goed op verdienen. Want die krijgt gewoon vaak een kwart hè, als advocaat. Oh ja, hij, dus hij krijgt wel een uh, ja, paar miljoen of... Uh, Heel veel, ja, voor al die jaren dat je onterecht vastzit. vast zit. Hij krijgt uh, natuurlijk wel wat aanbieding van de advocaat. Zeg, ah, joh, ja, dit, en uh, dit is best... verhalen schrijven. Uh, dat, ja. Het wordt wel een saai verhaal, denk ik zelf, ja, hoor. Maar het, het, hij ziet er heel sympathiek uit. Ik denk ja. van, wauw, het is inderdaad iemand die... Uh, verlicht is geraakt in de gevangenis. Ik dacht eerst dat het O.J. Simpson was. Hey, O.J. Ja. Simpson met zijn uh, charmante gezicht. Maar dat is een nee. wat charmantere man, dit. Ja, nou, um. dan we gaan hier vast nog van horen van deze man. Malcolm Alexander, onthouden. Nou. Malcolm X. Nee, hey. Malcolm, hey. Ja. Malcolm X bestaat er niet meer. Malcolm Little, dat is wel een tijdje van ons heengevallen. Ja. Hé, hey, goed, deze plaat hebben we al gehad. Even kijken, Job. we even muziek die niemand nog heeft gehoord vandaag. Die heb je ook gehad. Ja, sorry, ik heb echt een beetje een rommeltje gemaakt. Een playlist. Goed, laatste plaatje voor tien uur, dames en heren. Straks nog een goeiemorgen, Vanuit Hoogland. Hey, hello. What's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No, you're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you come over here, why don't you come over here, why don't you come over here, why don't you come over, Think I'm a friend, love. and we stand in love, Think I'm an enemy, love. and we stand in love.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 I'm Oh, Let like the go. Let us go. Let the go. Let us Let the go. Het is echt een heerlijke muziek om mee af te laten doen. Veel de Feel the Love Cook. hebben heb het natuurlijk over uh, Frans Ferdinand. Ja, als we toch heerlijke muziek kunnen instarten, kan ik ook eens een beetje opwarmen. Een heerlijk stukje klassieke muziek straks. Ja, mooi hoor. Heerlijk nou. We hebben nog enkele berichten. Eén van die berichten. Ja, is, is een, ja dus is... Als je op, zoek bent in, uh, op bezoek bent in de uh, Indiase stad Mumbai... Yeah. kan je ter vermaak, dat klinkt dan wel een beetje raar... Yeah. een nachtje in een echt sloppenwijkhuis doorbrengen. Even terug naar basis. Het initiatief is bedacht door een Nederlander, David Bijl. En die werkt voor een non-governmental organisation in Mumbai. Hij heeft de sloppennacht verzonden met hun Indiaas collega... om meer aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden... waaronder de armste mensen in India leven. En uh, de kostenbedragen is van 20 euro... En uh, de, ja, weet je, je zit daar dus in een uh, huis. Uh, wat wordt uh, waar het openbare toilet gedeeld wordt met meer dan 50 andere mensen. <hijen> maar. Uh, de, waar het huis waar de toeristen slapen is wel voorzien van een nieuwe matras en airconditioning. Dus die mensen die hun huis ter beschikking stellen, oh, okay. hebben dus daarvoor uh, dan toch wel een matras, als ze er niet zijn die toeristen, ja. en airconditioning. Nou, dat is wel weer een Maar brak. ja, er zijn uh, anderen die vinden het niet zo geweldig, want nee. uh, ze vinden het eigenlijk, uh, de dieren zijn geen dierentuin mensen. Het is geen dierentuin. Nee, het is, mensen kijken. Maar ja, op zich, je wordt er wel oh. bewust van.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 Noord-Korea verdiende vorig jaar zo'n 160 miljoen euro met de export, ondanks de internationale sancties. Dat staat in een rapport van werkgroepen van de Verenigde Naties. Dat is gestuurd aan het sanctiecomité van de VN-veiligheidsraad. Zo verscheept Noord-Korea kolen naar China, Maleisië, Rusland, Vietnam en Zuid-Korea. De Noord-Koreanen gebruikten valse papieren en navigatiesignalen. Volgens de onderzoekers is er ook bewijs dat noord